7 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. De Italiaanse president Napolitano voert de komende dag een groot aantal gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet. Algemeen wordt aangenomen dat Mario Monti de opvolger wordt van Servi Silvio Berlusconi. Die bood gisteravond zijn ontslag aan als premier. Toen Berlusconi aankwam bij het presidentiële paleis werd hij door demonstranten uitgejoeld. Na het gesprek met Napolitano verliet Berlusconi het paleis via de achterdeur. In de straten van Rome werd het vertrek van de premier gevierd. Auto's reden toeterend door het centrum van de stad. President Napolitano wil het nieuwe Italiaanse kabinet zo snel mogelijk beedigen. Het liefst voordat maandag de beurzen weer open gaan. In het centrum van de Belgische stad Luik hebben zich gisteravond rellen voorgedaan. Allochtone jongeren richten vernielingen aan na de begrafenis van een overvaller... die begin deze maand door een juwelier was doodgeschoten... De ruilschoppers staken twee auto's in brand en gooiden Molotovcocktails naar een stadsbus en een restaurant. Ze vernielden ook winkelruiten en een bushok. De politie van Luik pakte zo'n 30 mensen op in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Boze menigtes hebben gisteravond in de Syrische hoofdstad Damascus ambassades aangevallen van andere Arabische landen. Dat gebeurde nadat de Arabische liga Syrië had geschorst als lid. De ambassade van Saoedi-Arabië werd bekogeld met stenen en later geplunderd. De betogers waren gewapend met stokken en messen. Bij de ambassade van Qatar demonstreerden betogers... die foto's bij zich hadden van de Syrische president Assad. In de kustplaats Latakia belaagden aanhangers van Assad... de consulaten van Turkije en Frankrijk. De Arabische Liga heeft Syrië geschorst... vanwege het aanhoudende geweld van het regime tegen betogers. Daarbij zouden zeker 3500 mensen zijn omgekomen. Assad krijgt vier dagen de tijd om een einde te maken aan het geweld. Anders wordt de schorsing door de Arabische Liga definitief. De republikeinse presidentskandidaten in de Verenigde Staten denken verschillend over de aanpak van Iran... dat volgens het internationaal atoomagentschap werkt aan een atoombom. Acht republikeinen namen het tegen elkaar op in een televisiedebat met als thema de Amerikaanse buitenlandse politiek. Mitt Romney zei dat Iran zeker de beschikking krijgt over een atoombom als president Obama wordt herkozen. Als ik president ben gebeurt dat niet, zei Romney. De zakenman Herman Kane ziet meer in economische sancties en het steunen van de oppositie in Iran. En Newt Gingrich wil geheime militaire operaties uitvoeren in Iran. De acht republikeinen maakten tijdens het debat vannacht geen grote fouten. Woensdag, bij het vorige debat, maakte Rick Perry een blunder. Hij kwam niet op het derde ministerie dat hij wil opheffen als hij president van Amerika wordt. Luchtvaartonderzoekers in Mexico zeggen dat de dood van de minister van Binnenlandse Zaken een ongeluk was en geen aanslag. Minister Blake Mora kwam eergisteren om toen de helikopter waarin hij zat crashte. De minister gold als het boegbeeld van de strijd tegen het drugsgeweld. Hij was de rechterhand van de Mexicaanse president Calderón, die de strijd tegen de kartels de afgelopen jaren sterk heeft opgevoerd. Het onderzoek van de luchtvaartautoriteiten is nog niet afgerond... maar ze gaan ervan uit dat het slechte weer een rol heeft gespeeld... bij het ongeluk vlakbij Mexico-stad. Dieven hebben een koperen zwaard van ongeveer een meter lang gestolen... van de tombe van de voormalige Amerikaanse president Abraham Lincoln. Op het graf staat een standbeeld van een officier uit de Amerikaanse burgeroorlog. Een medewerker van de begraafplaats in de staat Illinois... ontdekte dat het beeld geen zwaard meer had... Het is meer dan honderd jaar geleden dat dieven het gemunt hadden op de laatste rustplaats van Lincoln. Ook toen werd het zwaard gestolen, maar toen was het nog van brons. Guus Hiddink wil geen technisch directeur worden van Ajax. Dat gaat niet gebeuren, zei Hiddink. Volgens hem is bij de, Ameri bij de Amsterdamse club op dit moment iedereen met iedereen bezig. Hij noemde de situatie bij Ajax erg onrustig. Hidding verloor vrijdag met Turkije van Kroatië. Turkije is daardoor zo goed als uitgeschakeld... voor de eindronde van het EK volgend jaar. Door de nederlaag komt er naar alle waarschijnlijkheid ook een einde... aan het dienstverband van Hidding als bondscoach van Turkije. Wat hij daarna gaat doen, weet hij nog niet. Het kan zijn dat ik ergens ga adviseren, zei Hidding. Maar Ajax sluit hij daarbij dus uit. Het weer, eerst nog op veel plaatsen mist en nevel. Later breekt de zon door en wordt het ongeveer 9 graden... bij een zwakke tot matige wind uit het oosten.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 In Gesprek op 2 praat Paul Rozenmuller met oud-ahol-topman Kees van der Hoeven. Hij bracht het concern tot op grote hoogte, maar ook tot aan de rand van de afgrond. En hij werd veroordeeld voor het knoeien met de boekhouding. Voor het eerst daarover op televisie, Kees van der Hoeven, in Gesprek op 2. Vanavond om half twaalf op Nederland 2. Als ik zeg tot 11 uur s'avonds bereikbaar en in het weekend, wat zeg jij dan? Gold.com Bescherm je vermogen Dit is Radio 1 EO Dit is De Zondag Het Anker Goedemorgen dames en heren en wat fijn dat u weer luistert naar Dit is de Zondag. Het bijzondere, bijzondere moment elke zondagochtend waarin wij mogen spreken met iemand die een inspirerend verhaal heeft. En dat is deze ochtend Ronald Visser. Hij is klankmeester. Goedemorgen, Ronald. Goedemorgen. En Ronald uh, heeft jarenlang een, uh, een druk leven achter de rug. Een dynamisch leven waarschijnlijk ook als manager. Maar op een goed moment uh, was dat niet meer voldoende. Dan werd je er gek van en dacht je, ik ga me storten op een andere passie. En dat is zingen. Nou, misschien, ja, als ja. jij zegt klankmeester, ook wel vooral klanken. Of gaat het wel echt om zingen? Uh, ja, maar wel het zingen van klanken. Het zingen van klanken. Ja, dus... Mensen die bij mij komen, die zullen sowieso liederen zingen, ook. Ja. Maar uh, ik breng ze al vrij snel naar gewoon klanken maken. Gewoon, hoe zoiets. Ja. En uh, uh, dat, dat, zijn dan, dat, dat is dan eigenlijk een soort sleutel... om nou, bij een soort diepere laag te komen bij mensen. Maar je kunt dus ook horen hoe iemand in zijn vel zit... naar aanleiding van een klank. Ja. Dus ik, ik bedoel, ik ben, nou ja, goed, ik moet het uh, met mijn stem doen op de radio. Ja. Maar hoor je nu iets aan mij als ik hier achter de microfoon zit? Anders dan dat het misschien wat, wat vroeg is, maar, maar <laughs> hoor, je, hoor je nog iets anders? Um, oh, wat een leuke vraag. Nou ja, dat is, als, als mensen bij mij thuiskomen in de praktijk, echt voor, voor, een, voor een individueel consult, ja. dan doen ze dat vanuit een bepaald verlangen. Dus dan hebben ze daar een vraag bij. En vaak heb ik dan vooraf een kort gesprekje met ze. Waardoor ik al wat informatie krijg. Yeah. En dan gaan we staan. En dan zeg ik van nou, um, maak eens geluid. Maak eens geluid. En um, jij bent nu gewoon aan het praten. Dan zou ik al moeten zeggen van ga eens even staan en... Zing eens een paar noten. Dat is ja. een heel ander verhaal. En ik geloof dat ik jou dat niet aan ga doen. <laughs> de technicus begint mij ook al aan te moedigen om wat vooral nu wel te gaan proberen. Okay. Nou, misschien dat wij er... Uh, wij gaan misschien nog wel even de praktijk in later in dit ja, uur. Leuk. Um, um, maar nog heel even klankmeester. Uh, want dat, dat, dat, gaat, dat gaat het hele gesprek door gaan we daarover hebben. Maar wat, je hebt mensen die komen bij jou in de praktijk met een verhaal, met een vraag. Wat, wat, wat doe je dan eigenlijk? Wat, wat... Omschrijf dat eens. Um, heel vaak zijn het mensen die het gevoel hebben van... ja, goh, mijn leven gaat eigenlijk best aardig. Ja. Yeah. Komma, maar... er mist iets. En, en vaak weten ze dan niet precies wat er mist. En dan gaan ze zoeken. En dan um, kan het zijn dat ze bij mij komen... en dat ik uh, ze help om te zoeken. En... Um, er zijn allerlei manieren om in je leven te gaan zoeken. Je kunt naar een psychotherapeut, dan ga je op de bank zitten en dan ga je je hele verhaal vertellen. Yeah. En het, het mooie van klank vind ik dat je je verhaal kunt vertellen zonder dat je woorden hoeft te gebruiken. Dus bij mij gaan de mensen staan, ze beginnen te klinken. En, en zo noem je dat ook echt, ze beginnen te klinken. Ja, ik zeg van nou adem in en maak, maak een geluid. Zonder, de, zonder dat het mooi moet zijn of dat je een idee hebt van: oh, oh hoe, hoe, hoe zou het eruit komen? Nee, ja. gewoon maak een geluid en als het 's ochtends is, zoals nu bijvoorbeeld, ja, dan kraakt dat en dan piept dat, maar dat geeft niks. Er komt een geluid uit die mensen en um, uit dat eerste geluid hoor ik bijvoorbeeld van: goh, nou, dat geluid. Klinkt veel kleiner dan als die persoon praat. Hmm. Wij, gaan, wij gaan er straks nog even meer de praktijkruimte in. Maar uh, we moeten jou ook gewoon nog een beetje leren kennen. Ja. En daar hebben wij een, een apparaat voor. Het is een oude jukebox. En um, wij <laughs> geven hem af en toe eens even een paar, paar stoot- of een noodreparatie. Maar hij blijft het toch elke week weer doen. En we laten hem uh, jou een paar vragen stellen. En we hopen dat je er even kort op wil antwoorden. Oké. Okay. Leeftijd 53. Wat wou u als kind worden? Zanger. Favoriete muziek? Klassiek, barok, Bach. Religieus? Ja. Mooiste film? As it is in heaven. Meest inspirerende persoon? Nelson Mandela. Eens even zien, Nelson Mandela en Bach in één rijtje. Ja. Ik heb mensen die vinden Bach echt het, het, het grootste, het mooiste... het beste, wat bijna profetisch wat die man gedaan heeft. Is dat voor jou ook zo met Nelson Mandela? Um, nou, ik vind het wel heel bijzonder hoe iemand... Um, vergevingsgezind kan zijn... na zoveel jaren in een gevangenis te hebben gezeten. Dat vind ik, daar kan ik bijna niet bij. Hmm. En dat vind ik, ja, daar heb ik diepe bewondering voor. Echt, ik herinner me nog die beelden dat hij over die weg loopt, die gevangenis uit. En dan weet je dat hij daar zo lang gezeten heeft, in een klein hockey. En dan komen zijn eerste woorden en de weken daarna. En dan heeft hij het alleen maar over dat we elkaar moeten vergeven en dat we samen verder moeten. Ja, dat vind ik fascinerend. Going nowhere, hanging out in no man's land. When you showed me the silver, there in bad luck's ugly hand. You got the yeah. sweetest. At your feet And so it's a goodbye to the street I'm so pleased to meet you Sweet defeat Well I'd have given up Believing That I'd ever end up here Now I'm happy on that highway, With your voice a ringing in my ear Dat is John Allen met Sweet Defeat. En um, ik zit in de studio met Ronald Visser. En dit is de zondag. Ronald Visser is veranderkundige en hij is klankmeester. En um, daar hebben we het voor, voor de plaat al heel even kort over gehad, wat dat, wat dat is. Maar jij bent dat niet je hele leven geweest. Want daarvoor was jij manager. Dat klinkt dan altijd als iets van. Oh, ik ben heel druk de hele tijd. Ja, ik heb ook altijd gedacht dat dat mijn roeping was. Om heel de tijd druk te zijn? Nou, om manager te zijn. Want ik was er namelijk heel goed in. Oké. Okay. En um, ik heb conservatorium gedaan. Ben afgestudeerd. Ik heb nog vervangende dienst gedaan. En um, ja, die vervangende dienst was op een kantoor. En dat vond ik leuk. Ja. Yeah. En um, ja, via allerlei omweggetjes ben ik toch weer op kantoren terechtgekomen. Ja. Yeah. Secretarieel werk. Uh, op een gegeven moment uh, hoofd van een uh, secretariaat. En, en uh, dat groeide maar steeds door... En ik was, ja, zonder arrogant te zijn, ik was er gewoon goed in. Je dus was er ik, goed in, maar je ik, was opgeleid als muzikant. Ja, dus wat deed ik in mijn vrije tijd? Muziek. Muziek maken. Ik zat altijd, ik, ik heb altijd in koren gezongen, het koor van de Nederlandse Bachvereniging. Dat was eigenlijk mijn, mijn, mijn steun en toeverlaten. Dus ik werkte door de week heel hard. En op zaterdag zat ik de hele dag te zingen. Maar je zegt van, het voelde een beetje als een roeping om. Hard, ja, om, om te managen. Ja, nou ja, het, het punt is... Ik, ik kom binnen op een afdeling... ik kijk daar rond... ik heb wat gesprekjes... en dat ik merk op een gegeven moment van... hé, hey, dat doen ze hier zo. Daar loopt het vast. Eigenlijk zou het. En dan heb ik binnen een paar uur... in de gaten, in de smiezen... wat daar nodig is om te verbeteren. Om dat dan uiteindelijk ja. ook echt te verbeteren... Dat heeft natuurlijk een lange traject nodig... Maar ik zag en voelde dat altijd meteen en ging aan de slag. En ik ja. kreeg vaak ook voor mekaar om... Uh, dat het beter ging? Ja. Maar dat bevredigde uiteindelijk niet meer. Waar, nee. Waar, wanneer kwam het een moment dat je dacht, nou, ik moet toch wat anders gaan doen? Um, ik had heel vaak dat ik een tijdje op een plek zat. En meestal was ik niet de eindverantwoordelijke. Er was altijd nog een, of een bestuur of een directeur. En... Ik bouwde iets op, ik bouwde iets op. En dan kwam er een punt dat ik dan zei van... Goh, volgens mij moeten we nu die kant op. En dan kwam er een bestuur of een directeur. En die zei, nee, nee, nee. Dat heb je heel goed gedaan, kom maar. Maar... Mm -hmm. En dan moesten we een andere kant op. En dan keek ik even heel zuur. En dan kregen we of ruzie of er gebeurde iets. En heel vaak ging ik dan een beetje uh, zitten kniezen. En vertrok dan. Ja. Op een minder prettige manier. En dat heb ik een aantal keren meegemaakt. Maar dan zou je kunnen zeggen, ik word um, um, um, organisatieadviseur. Je gaat verder de consultancy, maar jij ging zingen. Ja, ja. Maar dat, dat is natuurlijk geleidelijk gegaan. Hè? Dus ik was steeds die manager. Ik kreeg steeds hogere posten. En tegelijkertijd, in die vrije tijd, nou op zaterdag zong ik al de hele dag mm -hmm. bij een koor. <clears throat> op een gegeven moment dacht ik van, goh, zal ik zelf ook eens iets gaan doen waarop ik de mensen laat zingen. Dus ging ik op een door de avond zangavonden organiseren. Ik ben zelfs meditatieavonden gaan organiseren. Ja, op een gegeven moment zat mijn week gewoon vol en zat ik in mijn vrije tijd alles <lacht> rond muziek en inspiratie ja. te doen. En overdag was ik de en manager. Dat begon ook gewoon, te, er kwam ook gewoon een beetje wrijving dat je dacht: ja, waar ben ik? Waar ben ik overdag toch hele dag mee bezig? Ja. Dat klopt. En, en, en um, er, kwam, er kwam ook een moment... Um, dat ik me ineens realiseerde van... ik ben zo ontzettend aan die buitenwereld aan het bewijzen... hoe ontzettend goed ik wel niet ben. Was er een reden voor dat je dat wilde gaan bewijzen? Heb je dat vanuit huis meegekregen? Ja. Um, ik denk dat het komt omdat mijn vader altijd zo hoog opgaf... over mijn zus, die een paar jaar ouder was. Oh. En uh, het, het, het, het zinnetje wat, wat ik heel erg... ...herinneren uit mijn jeugd is van... ...kijk toch eens naar je zus, die doet het zo goed. Mijn zus was rustig, die was toegewijd. Ja. Ik was onrustig, ik was druk. Ik wilde dat dit en dan weer dat en ja. dat. Dus mijn vader had zoiets van... Pff, ...dimme, dimme, kijk eens naar je zus. Dus ik voelde mij niet gezien. En wat deed je zus? Ja, die, die was uh, uiteindelijk een onderwijzeres. Okay. Die is voor de klas gaan staan. Maar jij voelde je een, uh, ...jij werd gewoon niet gezien. Ik voelde mij niet gezien... Daar niet, dus ging ik aan de wereld laten zien dat ik wel degelijk iets te zeggen had en wel degelijk goed was. En dus werd ik manager, niet goed genoeg. Hoofd van een afdeling, niet goed genoeg. Directeur. Dat kreeg je thuis te horen? Of jij vond jezelf niet goed genoeg? Dat was mijn conclusie, doordat mijn vader steeds zei van, het uh, is niet goed wat je doet, kijk eens naar je zus, die doet het goed. Mm. Dus concludeerde ik van binnen, er is iets niet goed en dat ging ik compenseren. En daarom werkte ik zo ongelooflijk hard. Maar daarna ging jij um, een nog onzekerder pad op, uh, misschien ook nog veel onrustiger. Je ging van jezelf beginnen. Ja. En je ging de, ja, hoe moet ik het nou maar zeggen, de, de klankmeesterij en de de muziek. De klankmeesterij. Oh, ja, geweldig. Ik, ik weet niet of er al een gilde voor is. Ja, nee, dat, dat is bij deze opgericht. <laughs> nou, kijk klankmeesterij. Eens aan. Maar um, nee. Maar hoe reageerde je vader dan daar dan op? Nou, dat is. Dat is heel leuk dat je dat vraagt. Want elke keer als ik een nieuwe baan had... nog beter, nog meer, nog hoger. Yeah. De eerste die ik belde was altijd mijn vader. Oh. Om te laten zien, kijk eens hoe goed ik het doe. En um, diezelfde vader ligt ook een beetje aan, aan de voet van, van dit uh, klankmeesterij. Want ik had een gesprek gehad met mijn vader... die heel ziek was op dat moment. Yeah. En die in dat gesprek... Iets vertelde van, goh, ja. Als ik nu zo terugkijk op hoe ik jou heb opgevoed. Hij zegt, dat heb ik niet zo goed gedaan. Want ik zag jouw zus. Zo. En die, uh, ja, die snapte ik. Ja. En ik zag jou en ik snapte jou niet. En ik wou jou alsmaar hebben als je zus. Maar hij zegt, dat klopt niet, want jij bent jij. Dus dat was een fascinerend gesprek. Dat, niet alleen fascinerend lijkt mij, ook ja, maar emotioneel. Heel. En, en, en... Dat was in Groningen, dat gesprek. En toen zat ik in de auto van Groningen naar Zwolle. Ik weet precies de plek. Ter hoogte van Assen stond zo'n groot bot in het weiland... met aankondigingen van uh, dat circuit daar, Titi. En dat was precies de plek waar ineens ik me realiseerde van... wow, nu hoef ik dus nooit meer te bewijzen dat ik goed ben. Want ik weet dat ik goed ben, uit wat ik doe. En mijn vader heeft het nu nog eens bevestigd ook... En op dat moment had ik zoiets van, ja, nu kan ik gewoon niet meer terug. Nu nee. kan ik gewoon alleen maar doen wat mijn diepste passie is. En dat is toch die muziek. Ja. Op dat moment was ik directeur van een, uh, van een centrum. En daar ben ik binnen drie maanden vertrokken. En ik ben gaan voorbereiden wat ik, uh, wat ik nu doe. Wat je nu doet. Dan kom je thuis. Um, dan heb je een levensveranderend gesprek gehad. En dan kom je thuis en dan vertel je dat ook. En je vrouw neem ik aan, van ja. joh, uh, mijn zekerheid en alles ga ik opgeven. Wat vond hij daarvan? Um, Zei ze nou, wow, wat fantastisch. Nou ja, zij had al een eigen bedrijf. Dus het was dus voor haar niet heel raar. Zij snapt, en zij, het is wel grappig, zij heeft altijd in de zorg gewerkt. Bij grote instellingen heeft op een gegeven moment gevoeld van ja, dit is geen maatwerk. Ik wil wat anders doen, ze is daar uitgestapt, is notabene catering. Ze is een zijn eigen catering begonnen, iets heel anders. Dus zij weet als geen ander uh, wat het is om toch dichter naar je passie toe te gaan. Dus toen ik dit vertelde, was ze enthousiast. Ja. Yeah. En um, hoe gaat het dan vervolgens? Je, drie maanden ben je nog directeur. Na die drie maanden stopt het. Is dan de nieuwe praktijk up and running? Gaat nee, het dan nee, allemaal nee, nee, nee, nee. nee, we, uh, uh, De WW. Ik werd ontslagen. Ja. Yeah. En uh, ik belandde in de WW en daar kun je van alles van vinden, maar voor mij was het een zegen. Ik heb een deal gesloten met het UWV en gezegd van... jongens, jullie betalen mij nu, maar ik wil voor mezelf beginnen en daarvan gaan leven. Laat mij een half jaar met rust. Ik wil niet solliciteren al die omgang die om de WW ja. heen hangt. Ik wil al mijn pijlen richten op het opstarten van mijn bedrijf. En toen hebben zij gezegd van dan krijg jij je uitkering als een voorschot... En zodra je gaat verdienen, betaal je hem terug. Nou, goede deal. En zo is het gegaan. En zo is het gegaan. Inmiddels heb je, uh, zit je in de hele... Um, uh, de, de klankmeesterij, zoals die ik het blijkbaar meesterij. heb gedaan. geweldig. Nee, maar ja. nou goed, je bent, je bent daarmee mee, mee bezig. Heeft muziek in die woelige periode van je leven... ook een belangrijke rol gespeeld? Ja. Ja, zeker. En ik bedoel niet alleen in de zin van... ik vind het gaaf om ermee bezig te zijn... maar bepaalde muziek of bepaalde... Klanken waar je veel inspiratie uit hebt gehaald. Ja, ja, ja. Nou ja, Bach. Bach. Ja, ja, ja. Dat is toch. Um, de, de, de, de geweldige structuur die in de muziek van die man zit. Hij, ja, die geeft mij zo'n rust. Dus het, het was zo hectisch, enorme omwentelingen in mijn ja. leven. En dan zet je op een gegeven moment muziek. Ik noem nu Bach, maar zijn tijdgenoten genoot ik net zo van, hoor. Maar um, er zit iets in die muziek van hem wat ademt. He, dat, er, zitten, uh, er zitten momenten van stilte in zijn muziek. Er zit een enorme cadans in. Ik word daar heel rustig van. En dat was watgene wat je nodig had. Maar je had ook wel een beetje perspectief nodig. Ja, maar daar had ik nou niet zozeer, dat had ik niet te vinden in, in, de, in de muziek uh, om daarnaar te luisteren. En ik, uh, ik heb een, een opleiding gevolgd een aantal jaren. En de man die die opleiding gaf, een van de leraren, maar wel de hoofdleraar zou ik maar zeggen, die heb ik op een gegeven moment verteld van dit verhaal: van joh, ik stop met wat ik altijd gedaan heb en ik wil wat anders gaan doen. Ja. En toen zei hij van, he, he, ga je eindelijk doen waarvoor je bedoeld bent. Dus hij had dat blijkbaar al lang gezien. En toen heeft hij ook gezegd van, joh, ik ga jou begeleiden. Dus hij gaf mij ook dat perspectief. Ja. Uh, je komt nu ook uh, mensen tegen die misschien helemaal niet goed op hun plek zitten in ja. een baan. Zeg je dan ook tegen ze, joh, ga wat anders doen, zoals de leraar dat misschien tegen jou zegt? Nou, Want het is nogal wat, een advies wat je aan mensen geeft. Ja, nou, dat zal ik nooit zeggen, maar... Um, ik voel het wel heel vaak. Er zijn zo ongelooflijk veel mensen die um, op een plek in hun leven zitten... waar ze gewoon niet floreren. En um, zoveel mensen die van alles in hun hart voelen... Ja. maar het niet aandurven om het hardop te zeggen. En ik stimuleer die mensen enorm om dat wel te gaan doen. En dat heeft dan soms als gevolg dat ze op hun werk dingen gaan zeggen... Ja, waardoor uh, het daar niet meer past en ze weg moeten. Dus dat kan de consequentie zijn. Maar soms gaan ze binnen dat werk ook uh, helemaal tot hun recht komen... Ja. en vindt de baas dat fantastisch. Op jouw website staat, ik citeer... geluk ligt niet in het najagen van je wensen. Maar wat is dat dan wel? Want je zegt iets van, er zit wel iets in je hart... maar dat is wel iets anders dan een wens. Ja, ja. Nou ja dat zinnetje dat, dat staat daar vooral... omdat ik er zo van overtuigd ben dat we... Um, te veel bezig zijn met willen ontvangen. Hè, dat zijn die wensen. En dat we te weinig bezig zijn met wat we te geven hebben. En um, het, het, het mooiste voorbeeld uh, daarvan... kan ik nog wel vertellen aan de hand van een vriend van mij... Michiel Branders, met wie ik ook steeds meer programma's ja. geef. Die, die had een bureau voor industriële vormgeving. Die heeft zich helemaal te pletten gewerkt. Heeft een burn-out gekregen heeft een programma gevolgd... Um, wat hem heeft geholpen om daaruit te komen. En um, uiteindelijk, toen dat programma voorbij was... waren er nog een paar terugkomdagen. Yeah. <clears throat> en voor een van die terugkomdagen ontving hij een brief... waar hem werd gevraagd om een passend geschenk mee te nemen... als dankbaarheid aan de mensen die hem hadden geholpen. Ja. Yeah. Terwijl hij al duizenden euro's had betaald voor dat programma. Dus hij werd razend. Hij ging door allerlei stadia van boosheid. Ging toen naar de winkel om een, een of ander lullig cadeautje uit te zoeken. Maar kwam tot de conclusie... Wat ik daar heb ontvangen is zo groot, daar moet Als daar een geschenk tegenover moet staan... Dan moet dat iets heel bijzonders zijn. En dat heeft hem maar uiteindelijk toegebracht... Om zijn gitaar te pakken. En wat hij daar in dat programma beleefd heeft, op muziek te zetten. Dus het gaat erom dat hij iets gaat geven wat uit zijn ziel komt. En dat is nu zijn werk. Maar jij zegt, dat we moeten veel meer gericht zijn op datgene... wat we kunnen uitdelen, wat we kunnen geven. Ja. Daar word je gelukkig van. Daar word je blij van. En niet zoals ja, de hele maatschappij is erop ingericht... van uh, meer willen hebben, nog meer willen hebben en nog meer. Dat is alleen maar ontvangen. Um, het, is, um, het is ook al bijna half acht, zie ik. En um, bij mij heb ik uh, de nieuwslezeres zitten, Freddy Fontijn. En zij gaat ons door de hoofdpunten van het nieuws heen loodsen. Radio 1, het NOS-journaal. In Vlaardingen hebben tientallen bewoners van een flat hun huis moeten verlaten... omdat bij een brand koolmonoxide was vrijgekomen. De brand was in een bakkerij op de begane grond. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar besloot te ontruimen vanwege het gas. Een aantal bewoners zou dat hebben ingeademd. De Italiaanse president Napolitano voert de komende dag gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet. Algemeen wordt aangenomen dat Mario Monti de opvolger wordt van Silvio Berlusconi. Die bood gisteravond zijn ontslag aan als premier. Bij het presidentiële paleis in Rome werd hij uitgejoeld door demonstranten. In het centrum van de Belgische stad Luik zijn gisteravond rellen geweest. Allochtone jongeren richten vernielingen aan... na de begrafenis van een jonge overvaller... die door een juwelier was doodgeschoten. De politie van Luik pakte zo'n 30 mensen op. En boze demonstranten hebben gisteravond in de Syrische hoofdstad Damascus ambassades aangevallen van andere Arabische landen. Dat gebeurde nadat de Arabische liga Syrië had geschorst als lid. De ambassade van Saoedi-Arabië werd geplunderd... De Arabische Liga heeft Syrië geschorst vanwege het aanhoudende geweld van het regime van president Assad tegen betogers. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In de zuidoostelijke helft van het land komt plaatselijk mist voor. Vooral in de Betuwe en in Noord-Brabant is het zicht op plekken minder dan 200 meter en kan de mist hinderlijk zijn voor verkeer. In de rest van het land is het nevelig en vooral in het noordoosten is het koud met temperaturen tot min 2 graden. In het zuiden en zuidwest is het 5 tot 7 graden boven nul. In de loop van de ochtend lost nevel en mist op en gaat in het zuidoosten over in lage bewolking. In het noorden en westen schijnt de zon. Mogelijk breekt ook in het zuidoosten vanmiddag de zon door. Het wordt vanmiddag 7 graden op de wadden tot 11 in het zuiden... en er waait een zwakke tot matige oostenwind. Komende nacht wordt het iets kouder dan afgelopen nacht... met minima van min 3 in het noordoosten tot plus 5 in het westen van Zeeland. In het midden van het land liggen de minima rond het vriespunt. Er is opnieuw kans op mistbanken. Morgen breekt overdag de zon weer door en wordt het gemiddeld 8 graden... Dinsdag en woensdag zijn vergelijkbare dagen qua weer. Maar vanaf donderdag schakelen we over op bewolkt weer met hogere maxima. En in de nachten geen vorst meer. U luistert naar Dit is de Zondag. Op radio 1. Ja, goedemiddag. Of goedemiddag. Goedemorgen. Ja, zo hard gaan we ja, maar Het is zo zomers <laughs> hier in de studio. Um, Dan krijg je dat gevoel er bijna van. Goedemorgen, welkom bij Dit is de Zondag. Als u net inschakelt. Um, ik zit hier in de studio met Ronald Visser. Ronald Visser is veranderkundige en klankmeester. En dat zijn twee, uh, twee, twee titels. Daar moeten we toch echt nog eens even op ingaan wat het nou uh, precies is. Maar volgens mij komt het erop neer dat jij mensen met klanken en muziek probeert meer van zichzelf te laten zien. Ja. Precies. Dus um, er leeft ontzettend veel in jouw hart en uh, in jouw ziel, in jouw geest. Iedereen gebruikt andere woorden. En het is de bedoeling dat dat eruit komt. Hè, die wereld die, die wacht op authentieke oorspronkelijke mensen die, die gewoon echt doen wat hun passie is. En heel veel mensen zitten een beetje opgesloten daarbinnen. En klank is bij uitstek het medium om mensen uit te nodigen om um, wat daar binnen zit naar buiten te brengen. Maar het kan zijn dat mensen zich helemaal niet zo op hun gemak voelen bij het uitstoten van klanken. Ja, dat kan. Maar er zijn ook heel veel mensen die zich niet op hun gemak voelen als je vraagt van goh, hoe was dat nou vroeger thuis en jouw vader en je familie en je moeder en de kerk en. en dan moet je dus gaan vertellen wat je aan frustraties hebt opgelopen in je leven. En er zijn heel veel mensen die daar uh, geen zin in hebben. En die denken van, Goh, ja, is er niet een andere manier om um, erkenning te geven aan wat er in mij leeft? Ja. En dan kunnen ze dus uh, geluid maken zonder dat ze er woorden bij hoeven te gebruiken. Ja, dat is bevrijdend. En um, ik, ik snap je vraag wel... Um, het is voor mij in mijn werk natuurlijk heel belangrijk... dat ik zoveel veiligheid creëer... Ja. dat die ander die geluiden durft te maken. Omdat je, uh, als je denkt van... ja, ik ben helemaal geen zanger. Die stem van mij, dus is brandhout. Uh, hoe zal ik nou geluiden gaan maken? Maar ik wijs er steeds op van... het gaat erom dat je geluid maakt. En welk geluid je maakt, hoe het eruit komt... is eigenlijk niet zo interessant. Dus het is anders dan in de concertzaal. Je gaat niet je... op een podium. Nee, nee. nee, je hebt niet de ambitie om, om, om op, uh, op het podium te staan en prachtig te gaan zingen. De ambities voor de mensen die bij mij komen... is dat ze geluid geven aan die roerselen van binnen die ze er maar niet uit krijgen. Maar we gaan gewoon even um, in gedachte naar jouw praktijk toe. Ik kom bij jou binnen en um, dan hebben wij een gesprek. En wat, wat gebeurt er dan? Wat moet ik dan gaan doen? Ehm... Um in dat gesprekje geef jij kort aan waarom je gekomen bent. Yeah. Want je zit daar bij mij, dus iets heeft jou getriggerd. Iets heeft jou daar gebracht. Dus laten we zeggen dat jij iets mist. En uh, jij vertelt, ja, er mist iets in mijn leven. Ik, ik weet niet precies wat, maar... En uh, na dat gesprekje staan wij op. En uh, dan zeg ik van... Uh, Ed, haal eens een keer diep adem en op jouw uitademing... Ja. Maak jij een geluid? Whatever. Oh. Komt er dan bijvoorbeeld. Ik, even voor luisteraars, D dit was niet mijn stem. <laughs> dat, dat mocht ik wensen, geloof ik. Maar, maar dat is dus, je ademt in en je laat maar, laat laat maar gewoon die stembanden maar wapperen. Precies. En dan kijk ik naar hoe jij dat geluid maakt. Trek jij je schouders erbij op? Gaat jouw adem naar je buik of blijft hij helemaal hoog hangen? Um, klinkt die klank van jou uit je buik of uit je keel of uit beide? Dus ik kan een heleboel dingen zien, horen, registreren. En daar ga ik mee aan de slag. En, en als ik even heel zwart-wit iets kan schetsen... is in je buik zitten je gevoelens... en hierboven je hoofd en je borst daar zit je ratio... Dus als jij in de loop van je leven um, tegen dingen bent aangelopen... die je eigenlijk liever niet wilt voelen... dan ga je hoger ademen. En als ik dan aan jou vraag van, goh, maak eens een klank... Ja. dan adem jij zo in. En dan, uh, ik overdrijf het nu... maar dan zit jouw klank heel erg in die neus en in die keel. En dan zeg ik van, uh, dan ga ik uh, aan de gang... dan zeg ik van, goh, zet je handen eens in je zij, raak... Je buik is aan en stuur je klank nou eens naar je buik toe. Dus ik ga alles in het werk stellen om jouw klank lager te krijgen. Met als enigste reden dat je dan dat hele lijf mee laat doen. En dat je dan dus ook geluid geeft aan dat wat gevoelig ligt. Maar het klinkt nog steeds wel een beetje als zangles. Ja, absoluut. Maar je kan, dat je in de zin dat ik zou zeggen: ja, het is gewoon techniek. Maar dan, dan, dan sta ik daar met de handen op mijn buik. En dan, dan, dan merk jij van: er uh, ja, dat, dat komt heel veel los op het moment dat ik lager ga. Precies. Dus ik, dat, dat zeg je heel goed. Dus het is in feite gewoon zangles. Ja. Dus het is ook heel nuchter. Alleen uh, bij een zangpedagoog uh, wil je graag dat je na twee maanden die aria van ja. Mozart kunt zingen. Precies. En bij mij. Nou, Ik heb nooit veel sessies met mensen, drie, vier, vijf. Um, bij mij willen de mensen naar buiten komen met van... goh, ik, ik heb een geluid gemaakt wat ik nog nooit van mezelf heb gehoord. En wat zo heerlijk voelt, want een, een deel van mijn lichaam... wat eigenlijk nooit meedeed, doet ineens mee. En daar zit van alles waar ik heel trots op ben... wat ik ook een beetje eng vind, maar dat is wel waar ik wil zijn. Snap je, de mensen zijn geïnteresseerd in... in in, als ik jou tegenkom, ja. dan vind ik het fascinerend als jij alles laat zien. Als jij zegt van, oh, maar dit heb ik gedaan in mijn leven is geweldig. Dit heb ik ook gedaan, daar ben ik iets minder trots op. En, en dat hele pakket bij elkaar maakt een interessante ad. Maar dan komt dat met allemaal met, met geluid. Hoe kan je nou uit aan dat... Ik probeer het zo goed te begrijpen. Op het moment dat je dat geluid laat horen... en dat je voor elkaar krijgt om dat geluid vanuit mijn keel naar de buik te krijgen. Dan kan je zien... Hey, je bent nu dingen aan het doen die je nog niet kunt. Maar dan laat je ook iets... hoe kan je nou zien welke blokkades daar dan zitten? Of begin je dan gewoon te vertellen of zo? Nou, ik weet ook niet of het altijd zo belangrijk is... om te weten welke blokkades daar zitten. Wat, wat heel vaak gebeurt, is dat mensen... als ik ze stimuleer om lager te gaan klinken... Euh, ineens zo'n klank maken die ze nog nooit hebben voortgebracht. Ja. En dan komen er tranen. Dan zijn ze ontroerd. Want ineens... Soms hebben ze meteen acuut een herinnering aan iets... wat voor hun pijnlijk is geweest. Ja. Of soms vreugdevol. Um, dus um, dat werk, dat doen ze eigenlijk zelf. Dus ik breng die klank van hun... naar gebieden in hun lichaam... waar ze niet gewend zijn om te zijn. En als ze daar klinken dan gebeurt het wonder eigenlijk zelf. Je hebt nogal iets uh, meegenomen. maar het, uh, het is een instrument. Het is een klankschaal. Wat, wat, waar, waar gebruik je die dan voor? Ik, ik zeg, daar heb ik eigenlijk altijd het gevoel bij gehad... dat die vooral door nou ja, in allerlei rare therapieën worden gebruikt. Maar ja, nu zit ik met jou aan tafel. Ja, ja precies. <laughs> en ik ben geen therapeut. Nee, wat, wat is dat dan voor een ding? Um, het is een klankschaal. Ik zal er even een ja, tikje tegen leven, aangeven. Hè? Het mooie van zo'n klankschaal is dat hij heel lang natrielt. Dus dit, dit duurt nog een paar minuten. Um, en het, het bijzondere van, van de klank van een klankschaal... is dat het overal doorheen gaat. Soms hè, ben, je, ben je in een supermarkt en dan hoor je die achtergrondmuziek... en dan denk je van, hè, deze muziek hou ik niet van. Dan kun je je ervoor afsluiten. Yeah. Dat kan hier niet bij. Dit gaat zo ontzettend overal doorheen. En... Heel soms als iemand bij mij geklonken heeft ja. en daar is gewoon echt een hele bijzondere klank uitgekomen. Daar staat tegenover mij een mens die geraakt is, die iets bijzonders heeft meegemaakt. Dan zeg ik van, goh joh, blijf even staan. Ja. Sluit je ogen en dan ga ik erachter staan en dan geef ik drie van die klapjes op die gong. En um, het is bijna een soort douche wat je dan krijgt. Van geluid. Een douche van geluid. En um, het werkt bij iedereen weer anders. Maar um, moet je je voorstellen dat jij voor het eerst van je leven... een geluid hebt voorgebracht waarvan je denkt van... wow, dat ja. ik dit in me heb. Dan sta je misschien een beetje te tollen op je benen. En dan komt deze klank. En die brengt jou als het ware weer met die twee voeten op de grond. Ja. Oh, wacht even. Uh, niet wegwaaien en... Want dan kun je in herinneringen verdwijnen... en nou, deze klank die zet je al gewoon weer helemaal neer. Ja, het is fascinerend. In Tibet zijn er mensen... die noemen zichzelf arts en die genezen hiermee. Ik noem dat hogere wiskunde. Ik heb daar geen verstand van. Nee. Maar die zeggen dat um, elk deel van jouw lichaam... een bepaald trillingsgetal heeft. En dan hebben ze wel dertig van die klankschalen staan. Ja. En nou, die passen dan precies bij een bepaald uh, deel van jouw lichaam. En dan geven ze een klopje tegen... en dan heeft dat een helende ja, werking. Oké. Okay. We gaan nog even uh, over iets anders hebben. Bij de jukebox zei je het al. Uh, een, jouw favoriete film is there is in Heaven. Je hebt hem voor me meegenomen zelfs. Uh, het is voor mij inderdaad al heel lang een goed voornemen... om die te gaan kijken. Te lang al een goed voornemen. Uh, jij, jij geeft workshops met de titel van deze film. Ja. W wij hebben daar een stukje geluid van, Klaas. Ik ga even naar luisteren. Dit, dit, dit uh, klinkt als een hele groep mensen die een lied aan het zingen zijn. Ja. En dat heeft iets te maken met die film? Ja, dit is, dit is het, het moment uit die film. Het is wel grappig, in deze opname hoor je eigenlijk vooral mij zingen. En dat komt omdat die microfoon bij mij staat. Maar daar staat, dat was in een kerk in Utrecht. Daar zaten een paar honderd mensen die dat lied meezongen in het Zweeds. Ja. Um, die film... Um, die, de, het hele eerste deel van die film gaat eigenlijk over pijn... Dan zie je allemaal mensen in een dorpje in Zweden die allemaal uh, op hun manier pijn hebben. Er zit een, een, een, een vrouw die wordt mishandeld door haar man. Die heeft twee kinderen en het lukt haar maar niet om haar leven op de rails te krijgen. Uh, je ziet een dirigent die een hartaanval heeft gehad. Allemaal um, zeer. Auw. En um, ergens in de loop van die film, het gaat over een koor. Die vrouw waar ik het over had, die zingt in dat koor. En die dirigent schrijft een lied voor haar. En, Omdat uh, hij verliefd op haar is? Nee, nee. Omdat hij, hij heeft een hartaanval gehad. En de dokter heeft gezegd: Je hebt niet zo lang meer te leven. Waardoor hij ineens uh, ophoudt om uh, beleefdheden te hebben en uh, conventies. Hij heeft zoiets van: Ja, maar nu ga ik alleen nog maar voor wat er wat echt die belangrijk toe doet. Vind, ja. Want ja. Misschien is het over drie maanden klaar. Ja. En hij ziet in die vrouw een potentie die zij zelf nog niet kan leven. Dus schrijft hij een lied waarin zij iets zingt wat ze nog niet leeft. Jovi leva lucli. Ik wil gelukkig zijn. Ja. En het, het, het centrale zinnetje in het lied... Vanaf nu is het leven van mij. Dus niet meer bepaald door anderen. Nu ga ik zelf staan. En halverwege die film zegt hij tegen haar... er zit een solo in en die mag jij zingen. Ja. Ze schrikt zich te pletter. Ze zegt, dat kan ik niet. En ze gaat het toch doen. En dan staat zij op dat podium, het koor achter haar... en zij zingt voor een groot publiek dat lied. Dat is haar wending. Ineens zingt zij... nu ga ik mijn leven aanpakken. Nu ga ik ervoor staan. En nu neem ik de verantwoordelijkheid. Dus dat is impact van muziek geweest. Dat is ongelooflijke impact, ja, ja van dat muziek. En dat is ook... Het leuke van die film is, in die film heb je dus dit lied, maar de film eindigt met dat hele koor wat op een podium in Oostenrijk staat en alleen maar klanken maakt. He? Als we het dan toch over de klankmeesterij ja. hebben. Aan het eind van die film zingt dat koor niet een lied, nee. Ze beginnen te klinken. Een ja. dirigent komt niet opdagen, ze zijn onwennig, we helpen waar is die? En vanuit dat gevoel, een beetje angst... beginnen ze dan maar klanken te maken. Ja. En dat klinkt geweldig. Wij, wij, gaan, wij hebben elke zondag hebben wij ook een dichter. En die oh ja, maakt niet ja. alleen klanken, maar die maakt mooie woorden. En dan gaan we naar luisteren, want hij heeft voor jou een gedicht gemaakt. Uh. Dag van de Wending. Gekooide vogeltjes zingen niet. Zoals stemmen in onzekere lijven. Die uit bangige schaamte verstijven ook al snakken ze naar hun eigen lied. In de klas schalt, en nu allemaal! De muziekdocent laat de toetsen spelen. Er begint wat elge piep uit kelen. Heel in de verte vliegt een nachtegaal, boven het snipverkoude kraaienkoor. Nog wars van vrije hemelse klanken, ongemakkelijk in de schoolse banken. Al een hart en ziel, maar geen gehoor. Behalve als de bel de les uitluidt. Die verlossing preekt in zoemende zuchten. Hoe snel willen ze het lokaal ontvluchten? De leraar staart ze na door de ruit. Onder die puberhuid, Die dikke korst, ziet hij, broeit het. Het duurt nog maar even. Dan zingen ze, ik wil gelukkig leven. Als volle mensen en uit volle borst. Ja, dat was een uh, gedicht van Paul Borgreven. Heeft die, uh... Geweldig. Ja, vind ik geweldig? Ik wil gelukkig leven. Jovi leva lucli. Dat ja, zei ik net daar al. daar hadden we het net over, ja. En die zin. Al een hart en ziel, maar geen gehoor. Dat is toch prachtig. Hè? Dus hoe, hoe klein of hoe groot, hoe jong of hoe oud je bent. Je bent hart en ziel. Ja. Maar je weet nog niet hoe je dat naar buiten moet brengen. En sommige mensen doen dat heel jong al als vanzelf. Hele kleine kinderen, die, die zijn gewoon helemaal hart en ziel. Wij leren dat af door de jaren heen. Al een, al een hart en ziel, maar geen gehoor. Dus je krijgt het nog niet naar die buitenwereld. Maar onder die puberheid ziet hij, broeit het. Dus het gaat wel komen. Ja. Snap je, het is ook de, de, de pijn van het leven waar je moet zijn. Daar vind je die bevrijding. There is a crack in everything that's where the light gets in Anything at all van de Over the Rhine. Uh, ik zit in de studio nog steeds met uh, Ronald Visser. De man uh, heeft een bedrijf, het heet Ronald Zinkt. En hij is klankmeester, veranderkundig. Nou, we hebben net eigenlijk een hele sessie, uh, al je sessies ongeveer in een <laughs> kwartier gepropt. <laughs> ja, met goed een hè. is een heaven workshop, met een klankschaal en met, met geluid maken. Um, en het, het is allemaal best wel ook tekens voor je eigen leven geweest. Dat jij achter kwam van, ik zit op een plek, daar, daar wil ik helemaal niet zitten. En, en uh, nu een hele andere wending, maar je zegt net tijdens de plaats van ja... Uh, kijk, ik was uh, best druk als manager, maar nu ben ik uh, minstens zo druk misschien nog wel drukker. Ja. Maar je bent nu wel gelukkiger. Veel, ja. Ja, als manager kwam ik s ochtends om half negen binnen en dan belandde ik in Malle Molen... en daar ging ik als een bezetende tekeer en om half zes kwam ik eruit en had ik zoiets van oeps... Wat heb ik gedaan? Maar die bezetenheid zie ik hier toch ook wel een beetje. Ja, Want als jij, jij. als jij praat over je werk... dan, dan nou, ja goed, die klankschaal... Die, dan word je helemaal enthousiast ja. van. En... Ja, maar goed, dat, hè. Ik, ik ben eigenaar van de school voor klank en bezieling. En die bezieling zie ik en zoek ik in andere mensen. Die voel ik enorm. Ik, ik ben een bezield mens. Maar ik ben er ook van overtuigd dat iedereen bezield is en kan zijn... En, en daar zitten soms laagjes omheen. Dus die mensen komen binnen en, en die zijn hun bezieling kwijt. En dan daar ga ik ontzettend van aan. Dan ga ik zo. Um, dan ben ik net een terrier. Dan, ja. hou, dan hou ik niet meer op totdat die mensen in zichzelf voelen van oh, maar daar zit mijn bezieling. Je bent begonnen met het leven van een droom. Ben je daar nu. Is dit het? Is, heb je nu je dromen verwezenlijkt Of, of wil je nog meer? Ja, dat, dat houdt nooit meer op. Um, wil ik nog meer? Ja. Ik ben samen ik, he, met Michiel Brandes, ik heb die ja. naam al eerder genoemd... Uh, deed ik zo nu en dan een programma samen. Dat gaat steeds meer worden, omdat wij elkaar zo ontzettend goed aanvullen. Ja. Ik, ben, ik ben licht en vrolijk, ik breng ook humor. Uh, Michiel is wat serieuzer, wat meer naar binnen... en onze combinatie is fantastisch. Dus samen... Maar is dat alleen maar heel veel meer gaan doen? Of nog hele bijzondere projecten in de toekomst? Ja, we gaan uh, uh, volgend jaar... We hebben dus net eergisteren voor het eerst... het programma De Dag van de Wending gegeven. Ja. Yeah. Ik heb daar hier materiaal van liggen. Ja, daar gaan we volgend jaar mee toeren, zal ik maar zeggen. Dus Nijmegen, Groningen, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Maak je klaar, we komen eraan. Ja. Yeah. Um, dus dat is een programma waarin we in één dag... mensen um, daar brengen dat ze uh, of de wending doormaken... Yeah of in ieder geval zich realiseren... wat voor hun die wending kan brengen. Ja. Daarnaast gaan we volgend jaar een jaartraject geven. En het leuke van zo'n jaartraject is, is dat je uh, een jaar met mensen meereist... en dus alles wat ze aan wendingen en inzichten krijgen... kunt toepassen in hun dagelijks leven en werk door allerlei opdrachten. Dus dat ligt in het verschiet. En samen met mijn vrouw ben ik ook aan een geweldig project aan het bouwen. Wij hebben een boerderij gekocht... Daar komt een nieuw woonhuis naast te staan. Ja. Daar gaan wij een woonplek creëren... voor zes mensen met een verstandelijke beperking. Die komen daar wonen. Die gaan daar ook werken. Moestuin, theeschenkerij, gastenverblijf. Ja. Maar ga jij ook met ze zingen? Ja, dat hoop ik wel. Ja, en wat ja, ja. verwacht je daarvan? Dat weet ik niet. Ik heb geen enkele 0,0 ervaring... met mensen met een verstandelijke beperking. Behalve dat als ik ze tegenkom... dat mijn hart open gaat. Dat is wat ze met je doen. Mijn vrouw komt uit de zorg, dus die heeft er echt, laat ik maar zeggen, verstand van. Ja. Dus die gaat dat helemaal opbouwen. Die gaat die mensen begeleiden. En ik zie het helemaal voor me dat ik uh, regelmatig met die mensen zing. En dat kunnen liederen zijn, maar zeker ook wat ik nu uh, met die klanken. Ja. Ik, ik, heb, ik ben heel benieuwd wat dat bij die mensen gaat doen. Ronald, uh, volgens mij... Ik, nou, we moeten dit allemaal gaan volgen, want het wordt erg boeiend. Maar uh, we gaan ons eerst even richten op de korte termijn. De zondag, daar zijn we net aan begonnen. En Jij hebt voor ons in het gastboek opgeschreven... hoe jouw ideale zondag eruit ziet. Ik ben daar echt benieuwd naar. Nou, zal ik hem vertellen? Ja, graag. Mijn ideale zondag begint aan de grote tafel in onze boerenkeuken... met veel tijd voor het gezinsontbijt. Vers gebakken broodjes, koffie met opgeklokte melk... en Vivaldi uit de luidsprekers... Zittend aan tafel gaat het ontbijt vanzelf over in knutselen, spelletjes met de kinderen. Om elf uur kijken we als het even kan naar het vermoeden, zodat ook de geestelijke inspiratie plek krijgt in deze zondag. En de middag is voor wandelen, gasten ontvangen, samen eten bereiden. Om vijf uur gaan we aan tafel voor een maaltijd waarin alles zelf gemaakt is, de wijn van hoge kwaliteit is en het gesprek goed is. Tussen de gangen door zijn er kinderen die willen zingen, toneel spelen. Ook volwassenen met liederen en gedichten, soms een maffe act. En s'avonds rond negen uur is de afwas gedaan, zijn de gasten vertrokken. De kinderen liggen in bed. En bij de haard in de woonkamer zitten mijn vrouw Sylvia en ik op de bank met een boek, het laatste restje wijn. En de dag eindigt met een kaarsje op tafel en dankbaarheid in ons hart. Mooi. Ik, ik bied bij deze wel even onze excuses aan... dat jouw ideale zondag ontbijt je wel een beetje door de neus is geboord door ons... maar <lacht> we hebben hier ook nog wel een broodje voor je. Um, wilt u dit gesprek naluisteren, dan kunt u naar eo.nl uh, slash dit is de zondag. Daar kunt u ook wat gedicht nalezen en de ideale zondag rond. Ik wil je ontzettend bedanken voor een uh, mooi uur met uh, inspirerende verhalen. Heel graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging. Uh, na ons komt uh, Vroege Vogels. Uh, Menno, wat hebben jullie in de uitzending? Goedemorgen Ed. Ja, uh, hier buiten het kapitaal staat uh, Willem Colvoort. Dat is een natuurfotograaf. Klaar in zijn duikpak om uh, de vijver... Voor het kapitaal in te duiken om uh, waanzinnig mooie natuurfoto's te maken. onderwaterfoto's wow. maakt hij. Janine staat nu er uh, uh, lieslaarzen de waterpakken aan te trekken. En die gaat hem achterna. Met de zender staat ze klaar. En zo direct om acht uur dan hoor je daar alles van. En verder nog prachtige... Oh, uh, biobollen hebben we. De bloembollen, die mogen de, de grond in. Dus dat kan je nog doen. Vandaag misschien een hele mooie dag voor. Nou, dat hebben we allemaal in vroege volgens. En nog veel meer. Tot zo.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 Vanavond in Caro Brandpunt. Seksueel geweld tegen verstandelijke gehandicapten. Een hardnekkig taboe. Zij kan niet meer verwerken dat de wereld normaal is. Dat is zo verschrikkelijk. Het is van belang dat mensen dit soort dingen zien. Schokkende resultaten van baanbrekend onderzoek. Dat en meer in Caro Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Dit is Radio 1.